7 uur, het NOS Journaal, Jan van der Putten. Poetin haalt bijna 64% van de stemmen. Beraad over miljarden bezuinigingen van start. En drie grote branden, maar geen slachtoffers. De Russische premier Poetin heeft bij de presidentsverkiezingen bijna 64% procent van de stemmen gehaald. Dat is duidelijk, nu bijna alle stemmen zijn geteld. De communist Chuganov eindigt als tweede met ongeveer 17% procent, en de drie andere kandidaten onder wie multimiljardair Prokhorov bleven steken onder de 10%. Procent. Poetin eiste gisteravond al de overwinning op... in een toespraak voor tienduizenden aanhangers bij het Kremlin. Hij zei dat de verkiezingen open en eerlijk zijn verlopen. De onafhankelijke verkiezingswaakhond Golos bestrijdt dat. Bussen vol kiezers zouden langs de stembureaus zijn gereden... waar mensen steeds opnieuw konden stemmen. Maar Golos zegt dat Poetin ook zonder die fraude... de meerderheid zou hebben gehaald. Vandaag wordt in Rusland gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. Onderhandelaars van VVD, CDA en PVV beginnen vandaag met hun gesprekken over extra bezuinigingen van maximaal 16 miljard euro. Voor de gesprekken in het Katshuis zijn minimaal drie weken uitgetrokken. Namens de VVD zitten premier Rutte en fractieleider Blok aan tafel. Het CDA wordt vertegenwoordigd door vicepremier Verhagen en fractieleider Van Haarsma Buma. En de PVV door fractieleider Wilders en vicefractievoorzitter Agema.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 En ook zou er een video zijn gevonden waarop de twee schietend te zien zijn. Dit zijn geen journalisten, maar spionnen, zegt de militie die hen oppakte. Voor welk land ze zouden spioneren wordt nog onderzocht. Pas als dat onderzoek is afgerond... zal de militie de Britten overdragen aan de Libische autoriteiten. PVV-leider Wilders presenteert vanmiddag de uitkomst van het omstreden onderzoek... naar een mogelijke terugkeer naar de gulden. Het rapport is gemaakt door het Britse bureau Lombard Street Research... dat bekend staat als Eurosceptisch... Zaterdag zei al dat de voordelen van de euro uitkomen op 800 euro per persoon en de nadelen op 2700 euro. Hoe die getallen zijn onderbouwd moet bij de presentatie vanmiddag duidelijk worden. Regeringspartijen VVD en CDA wilden dit weekend nog niet inhoudelijk reageren. PVDA en D66 denken dat een terugkeer naar de gulden onbetaalbaar is. En de SP noemt herinvoering niet realistisch.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 En in Heer Hugo Waard woede brand in een kassencomplex. Drie huizen in de omgeving werden ontruimd. Het luchtalarm ging af om andere omwonenden te waarschuwen voor de rook. Dan is weer nog bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregend. Het regent vooral in het zuidwesten. Aan de kust vrij veel wind en het wordt een graad of 7. Morgen droog en vrij veel zon. Het wordt ongeveer 9 graden. ANWB-verkeersinformatie. De voorjaarsvakantie is definitief voorbij en het regent. Daardoor staan er meer files. En wat opvalt zijn de files op de A4 ten Haag richting Amsterdam... door de werkzaamheden bij Dorp, 7 kilometer file. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat een lange file van 9 kilometer... tussen Afrit A. van Hoorn en Afrit Zaandijk. A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Westervoort langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht... staat 7 kilometer file tussen Knopend Waterberg en Afrit Wageningen. Dat komt door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Hendrik Ido Ambacht en de Van Brienenootbrug... 7 kilometer door een ongeluk en daar is de linkerrijstrook dicht. Mijn privé mening over private banking...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 En Lara Renssen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Dat is overleg in het Katzhuis. Dat gaat veel langer dan drie weken duren. Het zijn de woorden van Geert Wilders, vlak na het bekend worden van de sombere CPB-voorspellingen. Het komend uur leggen we de verhoudingen binnen de coalitie bloot en kijken we bijvoorbeeld naar de rol van Jan Kees de Jager. Maar eerst naar de tranen van Poetin. We hebben gewonnen, leven Rusland. Met die woorden riep gisteravond Vladimir Poetin de overwinning uit. Vlakbij het Rode Plein bouwden zijn aanhangers een feestje. En dat alles, Kisha Hekster, in Moskou roerde Poetin tot tranen? Of was het toch de wind? Dat laatste Marcel. Aan alle speculatie is een eind gekomen. Want Poetin heeft in een interview met Rusland grootste kranten Komsomolske, ja, Pravda, gezegd... mijn tranen waren echt, maar ze waren van de wind. Er waren al mensen boos op Twitter gisteravond omdat ze zeiden... de man die niet helpt als er de vreselijkste aanslagen gepleegd worden in Moskou... of op scholen in het zuiden van het land, dan laat hij geen traan... Maar bij zijn overwinning wel, nou, die mensen kunnen ook weer gerust zijn. Het was dus de wind. Goed, nou, gewonnen heeft hij eh, overduidelijk Geen tweede ronde nodig. Bij de parlementsverkiezingen, Kiesja, december vorig jaar... werden meteen filmpjes op YouTube gezet hè, over fraude bij het stemmen. Is dat nu ook het geval?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 Bijvoorbeeld met opkomstpercentages van bijna 100% of op plekken waar meer dan 90% van de uitgebrachte stemmen voor Poetin was. In Tsjechenië, bijvoorbeeld, heeft een indrukwekkend percentage van 99,76% van de mensen op hem gestemd. Nou, dat is best veel, ook onwaarschijnlijk. Verder ook veel verhalen over fraude. Mensen die op meerdere plekken hun stem zouden hebben uitgebracht, waarnemers die bedreigd zijn. En dus, zegt de oppositie, waren ook deze verkiezingen niet eerlijk en is Poetin niet legitiem gekozen. Goed, die berichten zijn er dus gelijk, Kiesja. Um, aan de andere kant is het toch een, een redelijk forse overwinning voor Poetin. Zijn, zijn tegenstanders hebben eigenlijk niet veel in de melk te brokkelen gehad. Hoe wordt er in Rusland gereageerd? Nou, zoals je zou verwachten, veel blije aanhang, maar ook veel boze oppositie. Ik hoorde bijvoorbeeld uh, gisteravond in de metro nog een mevrouw... die helemaal niet zo blij was met uh, Poetins overwinning. Een half uurtje nadat Poetin en met VDF. Op het rode plein verschenen zijn om de overwinning op te eisen. Is het plein bijna leeg gestroomd? Iedereen heeft zich verplaatst naar de metro om naar huis te gaan. En hier een uh, jongen in een zwarte leren jas. Hij is gekomen om Poetin te ondersteunen, zegt hij. Daar kan je niet naartoe. Poetin voor Poetin voor altijd dat spreekt voor zich, maar toch het was niet echt een verrassing dat hij zou winnen. Poetin ja, ja. is de enige die ons kan helpen. is de enige die ons kan helpen. Een mevrouw met een bruine sjaal. Bent u ook blij dat Putin opnieuw president is geworden? Nee. Het is moeilijk. Nou, omdat het zo is dat we in het Westen geen vertrouwen hebben in de man, geen vertrouwen hebben in wat hij doet. Niet Nee, zij is helemaal niet blij dat Poetin gekozen is, want zegt ze... ...Poetin is geen goede leider, we hebben helemaal geen vertrouwen in hem... ...en kijk eens naar de mensen hier om je heen in de metro, ze zijn allemaal dronken... ...dit zijn hele andere mensen dan de mensen die naar de protesten gaan. Gaat u zelf naar de protesten? Ja, zij is zelf wel gegaan naar de protesten en als u het verschil zou moeten uitleggen... ...tussen de mensen die u hier ziet en de mensen die naar de protesten gaan... Hoe zou je dat zeggen? In intellect. Dat hoeft niet vertaald te worden, dat intellect. U wilt zeggen de mensen die Poetin aanhangen zijn dom. En de mensen die tegen Poetin zijn, zijn slim. Niemand, nee, niet Ja, zegt ze de mensen die hier omheen zien, dat zijn domme mensen. De mensen die naar protesten gaan, die zijn slim. De president trekt dit soort mensen aan. Dat zegt genoeg over wie hij is. En dan gaat ze verder de metro in. Ja, deze vrouw is dus absoluut niet tevreden, Kiesja. Ze is boos. Um, denk jij dat de fraude die nu geconstateerd is... de legitimiteit van de derde termijn van Poetin zou kunnen ondermijnen... dat hij onvrede doorettert? Nou, dat weet ik wel zeker. Uh, deze vrouw zal gaan protesteren en ze zal niet alleen zijn. Uh, van vanavond bij jullie vier uur is massaal protest aangekondigd. En dat uh, protest stond al gepland, dus voor de uitslag van de verkiezingen al. En dat geeft uh, denk ik wel heel goed de verdeeldheid weer... die er vooral in Moskou is en in andere grote steden. Delen van de middenklasse hebben echt genoeg van Poetin. En de vraag op de lange termijn is hoe lang ze hun verzet gaan volhouden. Maar de vraag voor vandaag is, hoe gaat het protest vanavond aflopen, want er wordt gevreesd voor provocaties, voor escalatie want een deel van de oppositie heeft opgeroepen tot harde actie aangekondigd hoe dan ook naar het Kremlin te willen marcheren, wat niet is toegestaan dus het zou zomaar kunnen dat de feeststemming die er gisteren in de stad hing vandaag omslaat in arrestaties en chaos en Kisha houdt dat voor u in de gaten, mocht daar meer uitkomen meer nieuws uitkomen, dan melden we dat uiteraard hier op Radio 1, Kisha Hekster dankjewel Bijna kwart over zeven en dat betekent nog twee uur en drie kwartier, tien uur dus, dan sluiten Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders zich met hun secondanten voor weken op in het katshuis. Doel? Een gapend gat in de begroting dichten. Tussen de 9 en 16 miljard euro moeten worden gevonden. De minister van Financiën, Jan Kees de Jager zal ook geregeld aanschuiven, maar lang niet altijd. Hij legt zelf uit wat zijn rol is. Nou, ik onderhandel uh, bij de politieke onderhandelingen niet mee. Maar ik zit er wel, uh, vaak aan tafel ook. En het hoofd van de financiële tafel. Om ervoor te zorgen dat als het om de cijfers gaat, alles goed gaat. Dus als het gaat om de, uh, de cijfers, de begroting, uh, dan ben ik er ook bij. En ik ben het hoofd van de financiële tafel. En de link tussen die twee tafels, tussen de hoofdtafel en de financiële tafel. Om ervoor te zorgen dat het uiteindelijk allemaal goed gaat. Maar er zal ook over andere dingen worden gesproken dan alleen... Cijfers, ook politieke zaken, om bijvoorbeeld te zorgen dat er een evenwichtig beeld is wat alle drie de partijen ook kunnen dragen. En daar hoef ik niet overal bij te zijn. Want ik heb ook nog meer op een bordje op dit moment. Die financiële tafel, waar staat die? Die staat uh, eerst, om te beginnen, in het kasthuis. Maar die verhuizen we heel erg snel naar een veel beter daartoe goetieerd ministerie. Namelijk het ministerie van Financiën. En uh, dan kan ik namelijk ook de woordvoerders van de fracties... want de, de financieel woordvoerders uh, van de fracties... Uh, van de drie fracties zijn bij de financiële tafel aanwezig. En uh, die kan ik dan ook veel beter uh, bedienen onder mijn leiding. Doordat wij daar natuurlijk de hele back-office uh, van alle begroting hebben. En dan kunnen we zorgen dat het allemaal goed loopt. Jullie rekenen uit wat aan de hoofdtafel gebeurt wel een beetje klopt? Ja, en wij doen voorstellen. Hè, dat, je moet eigenlijk nog liever zelfs uh, doen wij voorstellen... Die, waarvan we al weten dat ze kunnen kloppen. Of voorstellen, een menukaart als het ware. Uh, en dan kan daardoor het gekozen worden. En we zorgen inderdaad ervoor dat dat, uh, dat, er, uh, dat deugt, dat het financieel deugt. Ja. Zes tot acht weken, zei Geert Wilders. Denkt u dat ook? Nou, ik ga daar geen uitspraken over doen. Um, het is belangrijk dat er, uh, dat er een heel goed resultaat gaat komen. resultaat gaat boven snelheid, hè? is dan meestal uh, het credo. Ja, maar je kunt het ook niet door blijven schuiven. Dus er zal wel een uitkomst moeten zijn. Half april moeten we de, de spullen inleveren in Brussel? Ongeveer, in april, ergens in april. Ja. Mag het dat ook eind april zijn? In april, maar ik... Uh, de, de, de, ik, uh, maar het moet in april. Uh, een datum? Nee, we hebben geen uh, specifieke... Maar ook eind april zijn. Nou... Uh, <laughs> Het uh, moet in april. Eind liever... april, ook april? Ja, of zie ik het nou verkeerd? Ze zullen het liever zo eerder, zo de vroeg mogelijk hebben, kan ik me voorstellen. Zodat ze er zo goed mogelijk naar kunnen kijken. Overigens zeg ik er ook nog het volgende bij. Wij doen dit niet zozeer vanwege Brussel. Wij hebben zelf om die regels gevraagd. En die regels zijn belangrijk. Omdat je anders je economie helemaal de put in helpt. Als je maar de boel op zijn beloop laat. Als je maar uh, zegt van ja, we schuiven die schulden maar door. De schulden nemen op dit moment. Moment, iedere dag nog toe. Het begrotingstekort is natuurlijk enorm, ook ten opzichte van, juist ten opzichte van de landen die het redelijk goed doen in Europa. En het is voor Nederland belangrijk dat we snel op, op, orde op zaken gaan stellen. Daarvoor is dit kabinet in 2010 ook mede aangetreden. Dat was voor mij althans een reden om deel te nemen aan dit kabinet. En ik vind dat we koersvast moeten blijven. Jan Kees, de jager, minister van Financiën. En Joost Vullings sprak met hem. Met spanning werd uitgekeken naar de toespraak van president Obama... voor de Joodse lobby in Amerika. Hoe hard zou zijn toon richting Iran zijn? Nou, dat hoort u zo dadelijk. Eerst maar eens even voor hoe hard het gaat op de snelweg. Bent er hard. Nou, niet uh, op uh, iedere plaats even hard. Want uh, bijvoorbeeld op de A12 Arnhem richting Utrecht... Er was eerder een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Waterberg en Afrit Wageningen... staat de langste file van, uh, van dit moment. 10 kilometer. Gelukkig is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcela. Osten. FC Twente heeft PSV van de tweede plek in de Eredivisie gestoten. De twee ploegen speelden gisteren tegen elkaar. En Twente haalde keihard uit in Eindhoven. 2-6 werd het voor Twente. En volgens de Twente-coach Steve McLaren... werd er vooral in de eerste helft perfect gevoetbald. Het was, uh, ik denk, in de eerste helft to perfection. Oh, hij schiet hem erin! Het is 1-0 voor Twente. 2-0 voor Twente, Willem Jansen. Ik denk dat dat de woord is. Effective, dat is wat we kunnen doen. Ik thought.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 Ja, dat, dat kan niet, dat is te groot, maar je kan wel een topwedstrijd verliezen. Terwijl er nu op dit moment twee ballen in het veld zijn. Twee ballen gaat PSV denk ik ook niet meer helpen. Oh! Rood. Hij trapt een bal weg, maar uh, wat doet hij dan? eigenlijk Van Boekel staat er bovenop, maar die heeft iets gezien wat wij totaal is ontgaan. I mean, he did well to see it the referee. There was nothing malicious and nothing... With great intent, just to follow through. And, uh, Douglas, now uh, well, yeah, you can't do that. heeft hij zo tegenstander You can't do that. We said at halftime, the only way that we will lose this game is if we do something stupid. There it is. He. The 4-1. The 4-1 van Torvonen. We did something stupid. Gaande, iets geks beleven hier vanmiddag. Oh, oh, oh. die klopt de bal eigenlijk zo in de handen van de keeper, Niekuilhof. Gaat het toch nog iets leuks worden voor PSV. Merkens schiet en bij de handen oh. bij komt kop bijna naar binnen. En bij de tweede paal glijdt Lens dan maar net voorbij aan de bal. Ja, yeah, het it it leaves a, a bad taste in the mouth. Disappointing. De bal voor de goal en hij gaat er niet in. Vennigoon was er heel dichtbij. En hij gaat ver voor 1-5 scoren. Ja, 1-5. Het is een sterk, team. team. Het heeft veel talent. Een goede blend en een mixture. 5-2, nou ja, 2-5 dus. Het thing is dat ze een team waren. En dat job het is 6 voor FC Twente, 2 voor PSV. De ontmaskering is compleet. Dan probeer je dat in de rust. in geval dat, dat, er, dat je in ieder geval een gevoel geeft naar, naar alles en iedereen, maar ook naar zelf toe. Dan probeer je dat in, in, in de rust. Je kan het bijna niet meer herstellen. De, de, de, de, de, de tussenstand is te groot.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 Al dus de coach van PSV, Fred Rutten. PSV is dus de tweede plek in de eredivisie kwijt. FC Twente heeft die overgenomen. Heeft toch één punt achterstand op AZ. En ook één wedstrijd minder gespeeld. Negen minuten voor half acht is het, Luister naar het NOS Radio 1 journaal. Dagenlang werd er naar uitgekeken. Naar die speech van president Obama voor de Amerikaanse pro-Israël lobby. Onder andere over het kernwapenprogramma van Iran. Duidelijk werd dat Obama niet accepteert dat Iran atoomwapens krijgt. Maar echt enthousiast over zijn toespraak was eigenlijk niemand. De vrienden van Israël niet en ook de anti-Israël demonstranten niet. Merkte onze correspondent, Wessel Dion. Jews en Christians, welkom. Christen en joden, allemaal welkom. Palestijnen en moslims, zorg maar dat je je ID bij je hebt. Cynische demonstranten, welkom tot het gescheiden Israël. Demonstranten voor het Convention Center in Washington. Hier de jaarlijkse vergadering van de Joodse lobby. En Obama spreekt hier zo meteen. Mijn naam is Richard Levy man met een button op zijn jack. Occupy Wall Street, not Palestine. This, this organization, APEC, has been the, uh, the spokesperson for war. Deze, deze hele organisatie, die APEC, die deze conferentie organiseert. Die hebben de Amerikaanse regering belobbyd om oorlog te voeren in het Midden-Oosten. En ze steunen de hele oorlogspolitiek van Israël. free Palestine! Wat verwacht u zo meteen van president Obama? What are you expecting from the president? Well, the the president has been of course a great disappointment to many of us who had hope that he would really back up his early comments about wanting fairness in the Middle East. Obama is voor veel van ons liberale joden een grote teleurstelling gebleken. In eerste instantie pleitte die voor redelijkheid, voor fairness in het Midden-Oosten. Maar ja, hij is gewoon platgewalst door deze door deze joodse lobby hier. Premier Netanyahu van Israël die komt hier ook spreken en eigenlijk zijn belangrijkste vraag aan Obama zal natuurlijk zijn. Hij zal vragen om steun, Amerikaanse steun voor een mogelijke aanval op Iran. Wat vindt u? I think it's crazy. An attack on Iran has no hope of of helping any of the situation in the Middle East. For one thing we know that the best it would do is set them back a year or two or three. Het zal een Iraans kernwapen misschien een jaar uitstellen, niet meer. Zo'n aanval zal de haat in het Midden-Oosten alleen maar doen toenemen... en is uiteindelijk schadelijk voor Israël en ook voor de Verenigde Staten. Thank you. Op alle belangrijke momenten. We hebben altijd klaargestaan voor Israël, zegt Obama. En dat staat hier nu? Nu er problemen zijn met Iran, dat op het punt staat kernwapens te verwerven. No Israeli government can tolerate a nuclear weapon in the hands of a regime that denies the Holocaust, threatens to wipe Israel off the map. Geen enkele Israëlse regering kan een regime dulden met kernwapens dat de Holocaust ontkent en Israël van de kaart wil vegen. Iran's leaders should understand that I do not have a policy of containment. I have a policy to prevent. De Iraanse leiders moeten goed begrijpen dat ik hun bezit van nucleaire wapens niet alleen wil beperken, maar ook voorkomen. Als president heb ik al bewezen dat ik bereid ben militaire middelen in te zetten. Dan komt Obama's grote maar, waaruit blijkt dat Israël nog niet het groene licht krijgt om aan te vallen. I firmly believe that an opportunity still remains for Voor ons nog geloof ik in diplomatie. Have you been listening to Mr Obama? Yes sir. Bent u gerustgesteld dat president Obama Israël zal steunen mocht het Iran aanvallen vanwege mogelijk bezit van kernwapens? Ik denk I, I think he gave a, a, a strong commitment to... Hij heeft zich verbonden verklaard met Israël. Maar ik had toch graag gezien dat hij Iran wat duidelijke grenzen had gesteld, over welke rode lijnen ze niet heen mogen. I think that would help Prime Netanyahu. Would give him a, a sense of and dat zou premier Netanyahu toch wat meer zekerheid geven. Dat hij weet wanneer Amerika gaat ingrijpen. I, I, I feel ik persoonlijk ik ben gerustgesteld. God bless you. God bless the people of Israel. God bless the United States of America. President Obama was dat vanaf de pro-Israël-lobby in Washington. Onze correspondent Wessel de Jong was erbij. De schoonmakers staken al negen weken. Dat is een record. De onderhandelingen zitten muurvast. Tot vanochtend, Marco B. Visser. Want je hebt alle partijen inmiddels aan tafel. Wij gaan er wat aan doen. Marcel, eh, hier aan de onderhandelingstafel in Utrecht. Inmiddels eh, heb ik twee eh, mensen die gewoon uit de keiharde praktijk eh, komen. Dat zijn Kapi Lijfrok en Abdelkade Koertie. Dat zijn schoonmakers eh, die al negen weken eh, staken. Verder heb ik hier Ron Meijer van eh, FNV Bondgenoten. En mijn eigen eh, expertise heb ik even ingevlogen. Dat is Martin Brink, advocaat van, eh, van Bentum Keulen. En eh, heeft veel ervaring met mediation. Die zit hier met een wit papiertje. Voor zich. En de pen in de aanslag. Hij gaat de onderhandelingen observeren, kijken hoe het allemaal gaat. Ik kom straks met zijn, met zijn hopelijk wijze tips. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Ik zou zeggen, luistert u vooral. En één ding valt op. We hebben het over onderhandelingen, maar er zijn eigenlijk helemaal geen onderhandelingen. Hè? Dat hebben ik zojuist begrepen dat er een eenbod is geweest van een van de twee partijen. En dat ja. betekent dat het op dit moment er dus even geen beweging is. Maar vaak is dat bedoeld om beweging te veroorzaken. Juist. Nou, ik, ik hoop dat wij vanochtend wat bewegen kunnen veroorzaken. Ron Meijer van FNV Bondgenoten hoopt dat natuurlijk ook. Ja, absoluut. Het is in ieder geval goed dat we hier onderhandelen. Hier wel. Want uh, laten we zeggen, aan de echte onderhandelingstafel wordt niet onderhandeld. Omdat wij wat, wat is er aan zijn. de hand? Wie wil er niet onderhandelen? Nou ja, we staken al negen weken. En het zijn uh, met name de grote opdrachtgevers, Philips, ING, de ministeries... die steeds goedkoper willen met schoonmaken. Nou, dat betekent dat uh, de grote schoonmaakbedrijven daar ook steeds aan toegeven. Dat is eigenlijk het probleem in een notendop. En uh, schoonmaakbedrijven zeggen daarom nu, de grote jongens uh, met name... We willen niet onderhandelen, want we vinden wat we nu te bieden hebben, dat dat voldoende is. En uh, dat betekent onder andere dat niets wordt geregeld ten aanzien van doorbetaling bij ziekte. En dat is echt de bottleneck. Schoonmakers willen dat nu gewoon gerealiseerd hebben. De, de praktijk op dit moment is, uh, als ik het goed begrepen heb, Kapi, als je, als je ziek bent, dan moet je de eerste dagen zelf betalen. Ja, dat klopt, ja. ja? En hoeveel dagen zijn dat? Uh, dat zijn de eerste twee dagen. De eerste twee dagen komen uh, voor je eigen rekening. Dat is één van de inzetten van, uh, die jullie van tafel willen hebben. Ja, als je dat vergelijkt met andere sectoren... thuiszorg, hoeveniersbedrijven, uh, uh, supermarkten... toch ook niet de meest bedeelde, rijksbedeelde sectoren... dan zie je dat de schoonmaak echt onderaan bungelt. Ja, en dat moet nu echt gaan veranderen. Dus wij vragen geen Gouden Bergen, ook waar uh, Abdel het eerder over had. Uh, we vragen geen jackpot, maar hele normale dingen. En dat je daar in Nederland anno 2012 van negen weken voor moet staken... dat is wel uh, opzienbaar. Ja, waar dus op dit moment ook niet over wordt. Oh, het zijn bijvoorbeeld uh, de werktijden. Ik heb vanmorgen van uh, meneer Koertiet gehoord dat hij twee wc's en een wastafel in 90 seconden moet uh, schoonmaken. Nou, ga er maar aan staan. Uh, ander voorbeeld, 3000 vierkante meter stofzuiger in een uur. Nou, ik ben zelf niet zo'n stofzuigerkoning, maar ik, dat, is, dat is erg veel gevraagd. Ja, dat is 6 kilometer per uur is dat, hè, met een stofzuiger. En dan heb ja. je onafhankelijk onbeduidende dingen als kantoren, kasten, mensen en bureaus. Uh, nou ja, ik probeer het maar eens thuis, zou ik willen zeggen. Ja. Goed, wij gaan hier proberen aan de onderhandelingstafel iets te doen. In ieder geval de onderhandelingen weer op gang te brengen. Onder andere met meneer Brink en zojuist is ook meneer Nandlal uh, aangekomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Die heeft een schoonmaakbedrijf hier in uh, Utrecht. Dus die kan ook nog straks vanuit de praktijk dingen vertellen. En straks naar achter. Gelukkig natuurlijk ook de werkgevers. Hans Simons uh, komt straks bij ons in de uitzending. Kortom, een hoop te doen Marcel en Lara.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 NOS Journaal. Poetin wint presidentsverkiezingen. En onderhandelingen in het katshuis gaan van start. Het is half acht goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. Vladimir Poetin heeft in Rusland de presidentsverkiezingen gewonnen met 64% van de stemmen. Gisteravond sprak de nieuwe president zijn aanhangers toe in Moskou. En Poetin zegt dat hij een eerlijke en open strijd heeft gewonnen.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 Maar bij zijn overwinning wel, nou, die mensen kunnen ook weer gerust zijn. Het was dus de wind. Kiesja Hexter, naast die discussie over tranen... waren er ook discussies over verkiezingsfraude. Volgens verkiezingswaakhond Golos zouden bussen vol kiezers... langs stembureaus zijn gereden en dan gingen mensen steeds opnieuw stemmen. Vandaag wordt er in Rusland gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. En vandaag beginnen de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV... over extra bezuinigingen van maximaal 16 miljard euro...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 Are right now. En al die hulp, dat is een fijn gevoel, zegt deze vrouw die haar huis kwijtraakte. We've been taken care of really well. They provided us water and anything we needed, and uh, we really appreciate everything here. In Kentucky, Ohio, Georgia en Alabama vielen vrijdag en zaterdag ook doden door tornados. In Ohio is de noodtoestand uitgeroepen. President Obama heeft federale hulp toegezegd. In de stad Haditha in het westen van Irak zijn vanmorgen vroeg 18 Iraakse politiemensen doodgeschoten. Het gebeurde bij verschillende controleposten in die stad. Onbekenden reden in auto's van het ministerie van Binnenlandse Zaken uh, op de controleposten af en openden daar het vuur op de agenten.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 aan kassen. En ja, er wordt van alle kanten tegelijkertijd geblust. Ook met een hoogwerker staan ze erboven. En bij die brand in Herugewaard kwam heel veel rook vrij. Tien mensen uit de buurt werden geëvacueerd. En uit voorzorg ging ook het luchtalarm af. In Voerendaal stond begin van de nacht een verdieping van het monumentale station in brand. De brandweer wist de brand snel te blussen. De bewoners konden snel in veiligheid. Daar woonden mensen in. En het treinverkeer tussen Maastricht en Heerlen lag door die brand wel enkele uren stil. Dat was het nieuwsoverzicht.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 Kortom, lenteachtig weer. ANWB-verkeersinformatie. De voorjaarsvakantie is voorbij en het regent hier en daar. En daardoor staan er nu meer files dan normaal. Wat opvalt zijn de files op de A1 Hengelo richting Amersfoort... tussen Twello en Apeldoorn-Zuid, staat 7 kilometer. A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen, 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Gelukkig is de weg daar weer vrij. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam wordt aan de weg gewerkt... en dat zorgt voor 10 kilometer file tussen Leidsendam en, en Hoogmade. A12 Duitse grens Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven, 6. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Westervoort en Klopert-Waterberg, 2 kilometer. En op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Klopert-Waterberg en Klopert-Grijsoord... daar staat een file van 6 kilometer. Dat kwam door een ongeluk, maar gelukkig is de weg weer vrij.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 1888 nummerinformatie. Als je opeens een nummer nodig hebt. Van KPN 80 cent per minuut. over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. En daar leest u al van alles over de onderhandelingen. Die staan te beginnen op het Katshuis. Ja, om tien uur stappen zes onderhandelaars het Katshuis binnen. En dan gaan ze, hopen ze in alle rust, werken aan een nieuw bezuinigingspakket. Drie jaar geleden, in het voorjaar, was er ook al crisis. En toen moest er ook onderhandeld worden over maatregelen. Toen zat de ChristenUnie in de regering met CDA en B van de A. En namens de ChristenUnie onderhandelde André Rauwvoet. Die was toen vicepremier. En Ari Slop. Meneer Slop, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn deze onderhandelingen van nu in het katshuis op enige manier te vergelijken met die van toen? Natuurlijk wel iets. Uh, ook toen uh, spraken we van een uh, crisissituatie. Het was ook uh, voorjaar toen we gingen onderhandelen. Maar de, de omvang van uh, het pakket waar ze nu uh, de tanden in moeten gaan zetten is natuurlijk wel uh, heel erg groot. En de rek, ook in begrotingen om het een en ander te kunnen doen, is wel kleiner dan toen. Ja, de, u had toen geld te besteden en nu niet meer. Nu is dat er niet. Precies, uh, wij hadden ook nog wat mogelijkheid om bijvoorbeeld wat overheidsinvesteringen nog wat naar voren uh, te trekken. Nu is er ook nu nog wel het een en ander uh, mogelijk, maar ja, we weten allemaal ook met de cijfers van het CPB van vorige week uh, in de hand, dat ook het... Uh, ja, het bedrag wat bezuinig moet gaan worden... wat ze overigens vandaag dan officieel ook zullen moeten gaan vaststellen met elkaar... of ze dat gaan doen, dat dat natuurlijk wel immens groot is. Meneer Slop, hoe ga je zitten um, aan het begin van die eerste ochtend? Um, is alles mogelijk of, of moet je je heel erg toch houden aan de afspraken... die eerder zijn gemaakt in het regeerakkoord? Nou, ik ga ervan uit dat ze dat vandaag gaan vaststellen. Dat deden wij ook op de eerste dag dat je binnenkomt. begin uh, begin natuurlijk niet pas met nadenken. Dus iedereen heeft bij wijze van spreken een schriftje met het gemaakte huiswerk uh, bij zich... En uh, ja, dan zullen denk ik uh, van iedere fractie uh, één persoon waarschijnlijk uh, zullen dat dan uh, vragen wilders. En ja, de rol van de minister-president is wat lastig, maar één van de vvd is zullen dan uitleggen wat ze, nou ja, hoe, ze, hoe ze er tegen aankijken... en wat wat hen betreft ook de kaders zullen zijn... waaruit de onderhandelingen dan in de weken daarna zullen moeten gaan plaatsvinden. Maar dat is dus letterlijk bijna een gesloten enveloppen met bedragen... van uh, dit willen wij en uh, daarna de redenering daarachter. Ja, doelstellingen, uh, bedragen, waar willen we op uitkomen? Uh, wat zijn onze doelen? Uh, ja, en men zal... Uh, dat uh, allemaal neer gaan zetten. En dan zal natuurlijk gekeken moeten worden of het een beetje bij elkaar aansluit. En als bijvoorbeeld Wilders zegt van ja, jongens, uh, zoals hij dat natuurlijk al vaker heeft gezegd... Uh, dat percentage van Europa, dat kan allemaal wat. En de andere twee zeggen dat ze het wel belangrijk vinden. Nou, dan heb je gelijk al een mooi gespreksonderwerp. En is daar een onderhandelaar bij aanwezig of uh, moeten de teams het zelf doen? Uh, dat zijn de onderhandelaars. Dus uh, de teams maar er is uh, uh, geen onderhandelen met elkaar. Is er is niet iemand aanwezig die uh, het woord verdeelt, zeg maar. Dat doet de voorzitter. Uh, dat is natuurlijk het bijzondere van uh, de situatie toen en de situatie nu. Uh, we hebben destijds voor gekozen dat de minister-president... Uh, toen uh, balkende dat hij uh, zou voorzitten. Uh, een soort onafhankelijk voorzitter, voor zover je dat natuurlijk helemaal kunt zijn. En dat de onderhandelingsteam voor het CDA, die hadden er twee... Dat waren destijds de heer Van Geel, de fractievoorzitter, en de heer Donner als minister van Sociale Zaken. De VVD kiest er nu voor om met de minister-president en de heer Blok te komen, de fractievoorzitter. En ja, de minister-president is gelijktijdig ook, ook voorzitter van het overleg. Lijkt me af en toe wat lastig, maar goed, dat is natuurlijk aan hen, daar kiezen ze voor op deze manier. Hm. En, en hoe lastig is, de, is het dat er een partij aan tafel zit, de PVV, die geen regeringspartij is, maar gedoogpartner? Ja, dat is natuurlijk echt heel bijzonder. Uh, en Met name bij dit soort momenten zal blijken hoe bijzonder uh, dat is. Uh, zeker ook als hij dan ook nog eens een keer op de dag zelf met een plan komt om de gulden weer uh, terug naar Nederland uh, te gaan halen. Ik bedoel, dat is ook een bepaalde timing die u voor heeft gekozen om ja. dat vanmiddag te gaan doen. Het haalt sowieso al even de vaart uit de onderhandeling. Als u op tien uur begint ja. om twee uur is de presentatie, dan uh, een kort rondje vanochtend denk ik. En zet de druk er ook op, vindt u? Ja, vind ik wel. Ik zie, persoonlijk zie ik dat ook wel als een soort provocatie van uh, Wilders om dat nou juist vandaag te doen. Ik bedoel, dat hij heeft die uitkomst al langer in zijn bezit, had hij bij wijze van spreken ook zaterdag kunnen doen. Laat hij wel iets los via de telegraaf, Van ja. nee, vanmiddag moet het, moet het gepresenteerd worden. Nou, dat is dus bewust. meneer Slob, hartelijk dank voor dit kleine kijkje in de keuken. Goedemorgen. Graag gedaan. Het is uh, twaalf minuten over half acht. Wij gaan gauw door naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Want wij moeten het natuurlijk even hebben over PSV Twente. Ja. Twee zes, ongelooflijk. En jij roept al weken dat PSV weer kampioen zal worden. Durf je dat ja. nog steeds te zeggen? 23 wedstrijden, 20 minuten heb ik het volgehouden. Maar toen uh, Willem Jansen gisteren de 0-2 liet aantekenen. Ja, werd wel duidelijk dat er een hele bijzondere middag gaande was in Eindhoven. En het uh, meeste doelpunt in 35 jaar tegen Twente was natuurlijk heel goed. Speelde het fantastisch uit. En bij PSV ging werkelijk alles, alles, maar dan ook alles mis. In verdedigend opzicht, maar toch ook wel een hele matige aanval. Zeven, acht spelers die niet thuis gaven. En eh, ja, er werd zelfs al gespeculeerd over een vertrek van Rutte na afloop. Mm. Dat is best bijzonder als je gewoon derde staat eh, met het gelijk aantal punten. Eh, als de nummer twee en één punt minder dan de koploper nog bij de laatste 16 van Europa. Maar ja, voor het derde jaar op rij, ik had echt gedacht, eh, Rutte weet dat hij weggaat. Dat maakt hem ontspannender, dat, dat gaat hem tot besluiten dwingen. Maar het eh, tegendeel lijkt waar. Het, eh, het verkrampt voor het derde jaar op rij bij PSV. En ja, eh, ik durf op dit moment inderdaad niet meer te zeggen... het zou heel merkwaardig zijn. Eh, er zou de enige buiten over zijn die zou denken... dat PSV nog kampioen kan worden. Maar eh, Twente dan zomaar kampioen. Eh, dat is nu ineens natuurlijk wel heel erg makkelijk om te zeggen. AZ staat daar bijvoorbeeld ook nog. En deze clubs moeten alle drie aanstaande donderdag... gewoon in Europa gaan spelen. En het komend weekend weer uitwedstrijden. Dus eh, de loterij gaat voorlopig nog... Wat even voort. Ja, en nog steeds tussen zes clubs, uh, Tom, of... Nou ja, Ajax en Feyenoord wonnen dit weekend. Als je hen zag spelen, was dat toch allemaal niet zo heel erg overtuigend. Feyenoord won met 1-0 van Groningen. Ajax 4-1 lijkt heel wat, maar had het heel lang heel moeizaam. En speelde heel tempoloos tegen Roda. Herenveen verspeelde punten in Den Haag. Ik ben toch geneigd om deze drie clubs niet als serieuze titelkandidaat aan te rekenen. Maar ja, wie ben ik? Alle kenners zeggen ook, we voorspellen, heeft geen enkele zin meer. Twente is toch wel echt op dit moment de favoriet. Maar let toch ook op AZ hoor, gewoon weer 3-1 winnen van Herakles Veel stampij bij Verbeek om allerlei dingen langs de zijlijn. Maar ondertussen staat AZ er gewoon ook nog steeds goed voor. En eh, nogmaals, Twente, eh, ja, als ze zo spelen, oké. Okay. Maar er zijn ook hele andere weken. En het zal ook heel belangrijk worden wat de belasting van Europa de komende weken voor deze drie ploegen gaat opleveren. Dus tien wedstrijden te gaan, eh, wie het weet mag het zeggen. En dan ook nog zo leuk onderin, omdat VVV daar maar blijft winnen. En dat betekent eigenlijk dat de nummers 17 en 18 strijden nu om de onderste plaats. De nummers 16 tot en met 12 strijden om degradatie. En vanaf 11 kijkt iedereen weer naar een ticket voor Europees voetbal. Het zit Kortom, lekker dicht bij elkaar. alle 18 ploegen hebben iets om voor te spelen. Dat maakt de competitie ook bo bovenmatig interessant. Omdat je anders nog wel eens ziet in zo'n slotfase dat sommige clubs denken: ach, deze wedstrijd, wat doet hij er nog toe? Maar op dit moment doet elke wedstrijd voor iedereen ertoe. En dat maakt deze competitie toch wel tot een van de aller, allerleukste van Europa. En uh, voorspellen, ik uh, ja, geef voorspelling nee, terug. Na 23 <laughs> wedstrijden en 20 minuten heb ik hem ingeleverd. Ach. Nou, er zal toch iemand straks de Champions League in moeten, ook volgend jaar, Tom. Maar goed, daar hebben we ja. het een andere keer wel over dan. Dat houden wij, we blijven het wel volgen. Wees gerust. Heel goed. Tom van Denk, dankjewel. Joi. Straks dan staan we uitgebreid stil bij de situatie in Syrië. Voor- en tegenstanders van president Assad gingen de straat op, hoort u zo meer af. Eerst naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart, ietsje drukker dan jullie dachten. Ja, het is, uh, het is al ver boven de twee, 200 kilometer alles bij elkaar. 220 kilometer staat er nu. Dat is inderdaad langer dan, uh, dan verwacht. Het komt uh, door de regen. Uh, de langste staat op de A15 Nijmegen richting Gorkum, Tussen Ochten en Tielwest en die is 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het kwart voor acht. Er werd dit weekend gedemonstreerd in Beirut, hoofdstad van Libanon. Er waren demonstraties voor en ook demonstraties tegen de Syrische president Assad. Van oudsher zijn er nauwe banden tussen beide landen. En dus stonden zondag de twee groepen tegenover elkaar op het Martellarenplein in Beirut.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 En min of meer dezelfde muziek die komt van iets verderop op het plein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 Christenen en Alawieten, allemaal zijn we één. Allemaal zijn we Syriër. Dat is zoals ik het zie, zegt deze man. S. Missouri. S. Missouri. S. Missouri. En hij heet Syriër. En of het waar is, dat weet ik niet. Maar hij oogste wel applaus mee van de mannen die om ons heen staan te luisteren. Wij praten door met Astrid van Genderestort. Zij werkt voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in het noordoosten van Libanon. Daar zitten inmiddels ruim 2000 Syrische vluchtelingen. Ook in andere delen van Libanon, eh, ligt naast Syrië, worden Syriërs opgevangen. Mevrouw van Genderestort, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We horen natuurlijk heel veel over de situatie in de stad Oms. Komen daar dan ook de meeste vluchtelingen vandaan? Nou, we hebben net uh, gisteren de, de 2000 die u net uh, noemde, dat is een uh, nieuw aantal vluchtelingen, die zijn gisteren binnengekomen. En het zijn er zelfs waarschijnlijk meer dan 2000. Die komen uit het dorpje Koesijer. Dat is uh, niet zo ver van, uh, van ons, maar dat is meer richting de grens. En, uh, uh, we hebben op zich uh, uh, wel mensen uit Homs gezien, maar niet uh, grote aantallen, omdat ik denk dat een heleboel mensen uit uh, uh, Homs uh, in, uh, de, uh, in Syrië zelf gevlucht zijn. Mm -hmm. Maar uh, dit dorpje Kusair is gisteren aangevallen door, de, door het Syrische leger, uh, naar wij te hebben door de, vlucht, uh, door de vlucht, vluchtelingen zelf. En deze mensen zijn allemaal naar de grens gevoerd. Dus we hebben twee tot 3000 al in Libanon ontvangen gisteren en er schijnen nog enkele duizenden aan de grens te staan, maar dat kunnen we niet verifiëren. En wat vertellen die mensen? Um, nou, we hebben. Uh, onze teams zijn nu naar, de, naar die grenzen toe. Want dat is natuurlijk pas net gebeurd. Uh, dus de laatste verhalen van de mensen uit Crusair hebben we niet. Maar over het algemeen uh, zijn, uh, vluchten de mensen. Uh, de, de mensen uit ons zijn natuurlijk gevlucht om, uh, uh, om, om de belegering en de directe aanvallen die op hen zijn uh, uitgevoerd. En op de MN bevolking daar. In Crusair denk ik dat dat ook het geval is. Want het, het leger is daar binnengetrokken en de mensen zijn, uh, zijn radicaal weggevlucht. Dus, uh, het zijn. Uh, uh, het is een dorpje of een stadje van 14.000 mensen. En uh, zijn, uh, bijna de helft is al weg, naar als, als we de berichten mogen geloven die we, al, die we allemaal gehoord hebben. Um, uh, de mensen die we, die we al, in, al in Libanon hebben komen met verschillende verhalen. Sommige mensen waren uh, deel van demonstraties en zijn daarom gevlucht omdat ze, zich, uh, uh, omdat ze di direct het doelwit waren. Anderen waren toevallig op een uh, vrijdagmiddag bij de moskee en, en, en waar geschoten werd en zijn daarom gevlucht en vreesden voor de veiligheid van hun familie en van, van, van, van zichzelf. Um, uh, er zijn verschillende verhalen. Er zijn nu uh, zeker al 10.000 tot 15.000 uh, vluchtelingen in Libanon. Maar deze laatste 2.000 tot 3.000 dus is, het, is het grootste aantal... wat we in de afgelopen maanden hebben binnen zing, zing komen in één dag. Ja, En, en is er ook indruk dat het Syrische leger gewelddadiger, nog gewelddadiger optreedt? Oké... Okay, uh... We zien het uh, net als jullie uh, van de tv. Dus we hebben gezien wat er, op, uh, wat er in uh, Homs is gebeurd. En, uh, en uh, we weten dat deze stad Kusayer uh, is aangevallen. Dat het, het leger daar is binnengetrokken. Ik we weet nog niet wat de wat details Maar ik denk dat een groot deel van de mensen uh, voor het leger uit zijn gevlucht. En hen niet, uh, niet wilden laten overkomen wat er in, uh, wat er in Homs gebeurd is. Ja. Uh, maar zoals we weten, in Homs uh, was het heel erg gewelddadig. Ja. En hoe wordt er in Syrië, want we hoorden het net in de reportage natuurlijk ook in Syrië, uh, of in Libanon zijn uh, aanhangers van Assad, maar ook tegenstanders. Hoe wordt er tegen die vluchtelingen uh, aangekeken? Kunt u het daar redden met de opvang? Het um, is, uh, is natuurlijk een, uh, een heel uh, uh, gevoelig uh, klimaat. Uh, uh, er zijn inderdaad voor- en tegenstanders. Maar we moeten zeggen dat tot nu toe we ontzettend veel steun hebben gekregen uh, van de regering. We, we, wij werken altijd, uh, wij we moeten natuurlijk werk, samenwerken met de regering in een land waar we zijn, om, om, de, om, om vluchtelingen op te vangen in hun land. Uh, en tot nu toe hebben we de grenzen opengehouden. Ze hebben, uh, de, uh, iedereen die we ontvangen hebben, heeft onderdak gekregen. Of, uh, ofwel bij Libanese gastgezinnen of in, uh, collectie in, in gebouwen die we gerenoveerd hebben. We hebben de, de regering heeft iedereen uh, voedsel gegeven. En zelfs ook uh, veel van de uh, operaties ook van gewonden betaald. Uh, en we hebben uh, de kinderen kunnen naar school. We geven uh, uh, voedseldekens, matras en alles. Dus tot nu toe hebben we ons werk goed kunnen doen. Ja. Uh, en we hopen dat dat door, door blijft gaan. Als dit van genderen stort van de VN-vluchtelingenorganisatie in het noordoosten van Libanon. Hartelijk dank voor uw verhaal en sterkte met uw werk. Ja, graag gedaan. Bedankt. Ja. Het is eh, zes minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er wordt niet alleen onderhandeld vandaag in het Katshuis en de komende weken, maar ook bij de schoonmakers. Vandaag breken de acties van de schoonmakers een record. Ze gaan de tiende week in en Mark Robin Visser heeft zijn eigen onderhandelingstafel geplaatst in Utrecht. Mark Robin, hoe gaat het? Ja, het gaat op zich goed. Ik heb net gehoord, wel, als je onderhandelingen begint, moeten de messen van tafel. Dus ze zijn hier heel symbolisch, zijn alle messen van de ontbijttafel afgehaald. Maar verder eh, kan ik zeggen dat de onderhandelingen hier eh, begonnen zijn. Ik heb mijn eigen mediator uh, meegenomen. Dat is een jurist van een advocatenkantoor hier in Utrecht. Kom ik straks op. Maar ik wil graag eerst even naar Kapi. Die maakt de treinen schoon. En Kapi, vertel ja. me nou even wat je net vertelde over dat doekje. Ja, dat wij met uh, één doekje, zeg maar één trein moeten doen. Omdat, uh, ja, anders uh, ja, door die bezuinigingen zo doen ze ook nog bezuinigen op die doekjes. Dus je hebt één doekje voor een hele trein. Dat is wel interessant voor de mensen die nu in de trein zitten en hun appel op het tafeltje hebben gelegd. Of een boterham. Ja, ik zou het niet doen. Want uh, wij uh, verplaatsen wel naar uh, andere tafels. En dus, ja, dat is niet hygiënisch. En, dus, en wat doe je allemaal met dat doekje dan? Ja, die doekje doe je de, de tafels. Dus ja. alle tafels in de trainen doe je van dan... Voor nou, van ja, voor tot achter. je smeert het eigenlijk alleen maar uit als ja. ik dat uh, al zo hoor. Meneer Brinken mediator, dat is niet lekker, hè? Nee, als, ik, als ik dit hoor, nee, lijkt me dat nee. niet lekker. Nee. Nee. Nee. Nee, nee. Nou, ik zou zeggen, blijft u nog even goed luisteren... en dan gaan wij eens kijken wat wij hier uh, aan kunnen doen. Uh, tot straks, naar nou achter. Het NOS Radio en journaal Media overzicht in de Russische kranten wordt verschillend gereageerd... op de verkiezingen die Poetin heeft gewonnen. Zo reageert de Raziskaya Gazetja vrijzakelijk. moment van de waarheid, meerderheid voor Poetin. En de meer kritische krant Domestic zegt dat Poetin... door deze verkiezingen wel gekozen is tot president... maar dat er nog veel discussie is of hij deze keer legitiem is gekozen. In alle Nederlandse kranten een foto van de traan van Poetin te zien. Maar was hij nou echt emotioneel door zijn overwinning? Nou, Poetin zegt zelf dat hij niet hoefde te huilen. In de grootste Russische krant... Somolskaya Pravda heeft de nieuwe president van Rusland gezegd... dat het kwam door de wind. Ook al nieuws in de kranten en de verschillende media. Goed nieuws op de ochtend dat de VVD, PVV en het CDA... hun gesprekken beginnen over de megabezuinigingen. Volgens Haagse bronnen van de Telegraaf valt het tekort wel mee. Het zou minder zijn dan de maximale 16 miljard. Het zou gaan om een meevaller van zo'n paar honderd miljoen tot 1 miljard. En er is een opvallende oproep op de website van Metro van model Duits Kroes, Uit minister Joris Voorhoeven misdaadjournalist journalist Peter Erde Vries en nog vele anderen. Ze schrijven in een brief dat het kabinet niet moet gaan bezuinigen op de armsten. We moeten de drie partijen op de ontwikkelingssamenwerking ook met rust laten. Bezuinigen hierop zou een historische vergissing zijn. En als een boemerang terugkomen, je krijgt wat je geeft. Al dus de ondertekenaars. Twee Britse journalisten zitten in Libië vast op beschuldiging van spionage. De BBC bericht hier uitgebreid over. De twee journalisten werden eind februari in Tripoli aangehouden... door een gewapende groep, omdat ze zich verdacht gedroegen. Volgens de commandant van deze militairen bleek dat na hun arrestatie ze geen toestemming hadden om Iran in te komen. De twee werken zeggen zelf dat ze werken voor het Engelstalige Press TV uit Iran. Op De website van dat medium is niks te lezen over deze aanhouding. En tot slot is het Ristora-restaurant Oud een opspraak. Ze zouden klanten weigeren die vorige keer te weinig geld hebben besteed. Op internetfora schrijven mensen dat als je goedkope wijn bestelt of alleen een hoofdgerecht... je bij de rekening een envelop krijgt die je pas thuis mag openmaken. En daarin zou het verzoek zitten om vanwege de lage rekening nooit meer terug te keren.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 Wake up. Go Dit is Radio 1.